Na net wel met het NOS Journaal. Bij de schietpartij op het Noorse eiland zijn volgens de politie 9 of 10 doden gevallen. Ooggetuigen spreken van zeker twintig doden. Op het eiland bij Oslo schoot een man in een politieuniform op jongeren... die er bijeen waren voor een politieke bijeenkomst van de partij van premier Stoltenberg. Op het eiland waren zo'n 700 jongeren. Er brak paniek uit, mensen verstopten zich in de bosjes of probeerden van het eiland weg te zwemmen. Gewonden worden nu met een helikopter van het eiland gehaald. De vermoedelijke schutter is Gearsteerd. Volgens de Noorse politie is er verband met de bomaanslag vanmiddag in het centrum van Oslo. Een bom ontplofte kort voor half vier in het regeringscentrum voor het kantoor van premier Stoltenberg. Daarbij vielen zeker zeven doden. Volgens een arts in een ziekenhuis in Oslo liggen er mogelijk honderd mensen in ziekenhuizen met verwondingen. In Nederland worden Noorse objecten extra bewaakt. Koningin Beatrix heeft gebeld met de Noorse koning om haar medeleven te betuigen.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 Het weer in het Noorden kans op een buit. Weekend verloopt herfstachtig. Het wordt smiddags niet warmer dan een graad of 17. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. Ja. En jij beleeft het. Zon. zon, zon, zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu. het. Ja, ja, zie je het in de house. En we hebben natuurlijk Patrick Hagenaar en Alistair Albrecht in de house. Dat zeg ik De jongens zijn natuurlijk wel bekend in de business Want ja, wat hebben ze niet gedaan Ja, ze staan uh, in maandelijke residenties in Singapore Rusland, Frankrijk, Amerika Ja, ze gaan gewoon de hele wereld over En ze, zijn, ja, ze waren eerst allebei apart en nu zijn ze samengekomen En dat resulteert in alleen maar hit ik zal straks nog wat meer vertellen over die boys. Zak nu maar achterover, of zet de tafels en stoelen aan de kant. En creëer een mooie dansvloer. Dit zijn Patrick Hagenaar en Nellis Albrecht in de mix. Ik nog zeker beter ingezuigd op jouw Steven Stansvoort. Zie het in house met de mix van Patrick Hagenaar en Alessar Albrecht. En zoals beloofd, ja toch nog even wat achtergrondinformatie. Ja, Patrick Hagenaar, onze enige echte Nederlander. Zijn kreet is ook, if it ain't Dutch, it ain't much. En ja, Patrick Hagenaar die is dus in 1999 uh, verhuisd naar Londen. Ja, via vele omzwervingen. En vele DJ-awards kunnen we toch wel zeggen. Hij is in 2006 terechtgekomen bij Sea of Sound en is daar zelfs resident geworden. Ja, Begin 2008 heeft Al Alistair Albrecht hem uitgenodigd uh, voor een patcha in Londen. En ja, dat resulteerde gelijk tot een goede klik. In 2008 kwam de debuutalbum uh, of de debuuttrek uh, uit. What Would We Do? Op het label van de shapeshifters, Nocturnal Groove. Ja, in 2009 kwam de track In and Out. Dat is een rework van de classic uh, Adeva Vocal. Ja, hij werd uitgebracht op Spinning. En ja, dat is het nummer 1 uh, recordlabel hier in Nederland, België en omgeving, kun je toch zomaar zeggen? Spinning, daar gaat nog steeds als een rek. Ja, in 2010 kwam de track van Winter Gordon Dirty Talk natuurlijk. En I won't let you down. Dat werd ook een knijter van een hit. En hij doet het nog steeds erg goed. Je, ja. Je kunt hem nog overal vinden natuurlijk. Ja, in 2011 zitten ze ook niet stil de jongens. Dan hebben ze onder andere Kisha. We are Who we are uh, onder andere genomen. De track Sexercise. Sex Je hebt hem hier al gehoord, bij ziet. Hij moet nog uitkomen. Wij hem hem ondertussen al gedraaid. Ja, en Georgie Portie. Dat, uh, dat heeft hij ook uh, gedaan. Natuurlijk uh, heeft hij ook uh, samen met uh, John Jr. We feel the same. Molokko versus Teva, uh, Stefano Noverini. The time is big buck. Heeft hij ook al een re-edit van gemaakt. Ja. En Marks, Patrick Hagenaar en Mark Simmons versus Georgie Porci. Life goes on. Ja, dit is een bootleg. Je hebt hem al meerdere malen bij Sini het gehoord. Maar wat een trek. Kortom, je gaat nog veel meer van deze heren horen. En ik vind het zonde om door deze mix heen te praten. Gauw door! Met Patrick Hagenaar. En Alistair Albrecht, dit is See It. Tot aan 11 uur. Met de mix van Patrick Hagenaar en Alistair Albrecht. Dit betekent dan weer het einde van deze vrijdagaflevering van Sears. Volgende week, vrijdag, Zelfde tijd, dezelfde plaats, zijn we weer bij je natuurlijk. Met twee, dan wel drie uur. Sears. Ga maar ook hier op de 106.9, of hier de livestream op www.cfmzandvoort.nl. Voor de overige programma's van Radio Ziren. Heer, wat zie je? Mijn naam was die KJK. Bedankt, buizen! En tot zie Je het?